6 uur, het NOS-journaal, Mark Visser. Goedenavond. politie schoot vorig jaar vaak uit noodweer. Positieve reacties op zorgvoorstel Schippers... en Bosse politie haalt olifanten uit carnavalsintocht. Het weer vanavond lichtte tot matige vorst. Morgenochtend kan er in het uiterste zuiden een klein beetje sneeuw vallen... Morgenmiddag overwegend droog, temperatuur dan rond het vriespunt. En de dagen daarna blijft het overwegend droog en is er steeds minder ruimte voor de zon. De maxima liggen dan op of net boven het vriespunt. Politieagenten hebben vorig jaar opvallend vaak geschoten uit noodweer... blijkt uit een analyse van de NOS. In 2012 kwamen bij 24 schietincidenten verdachten om het leven... of raakten ze gewond. In ruim de helft van die gevallen was er sprake van noodweer... wat betekent dat de agent zichzelf moest beschermen omdat hij werd bedreigd... zegt hoofdofficier van Justitie Bart Nieuwenhuizen. Het geweld uh, op straat uh, neemt tegen de politiemensen kennelijk toe... of ze moeten eerder ingrijpen. Dat betekent dus dat de agressie ook zich richting die politieman uh, heeft uh, geuit... en dat hij in het nauw kwam. En dat het vaak was, uh, ja, ik moet nu, het is hij of ik. Ik heb de laatste jaar uh, vooral uh, dat soort incidenten gezien. Vijf mensen kwamen vorig jaar door een politiekogel om het leven. 19 verdachten raakten door zo'n schietincident gewond... Nederland voert met het aantal doden door politiekogels de lijst aan in Europa. Als je het omrekent naar aantal schietincidenten per miljoen inwoners... ter vergelijking, in Duitsland ligt het percentage bijna drie keer zo laag. Neem zelf je verantwoordelijkheid als arts en patiënt. Dat zei minister Schippers van Volksgezondheid vandaag in tv-programma Buitenhof. Ze reageren daarmee op de bezuiniging in het basispakket... Zodra er nu voorstellen komen om ergens in het pakket te schrappen... komt er felle weerstand. Terwijl er deze kabinetsperiode wel anderhalf miljard moet worden bezuinigd. Samen moeten ze er wel uitkomen, denkt Schippers. Ik zou eigenlijk aan het veld willen vragen... denk dan het komende halfjaar met mij mee. Wat zou er volgens u uit het pakket kunnen... zodat we het pakket op een verantwoorde manier uh, in, in de tang houden... en zodat we de zorg ook voor mensen straks met een klein inkomen... maar een dure ziekte wel solidair blijven betalen. Ik ga het gaat u over verder met Wilna Wind, directeur van de Nederlandse patiënten Consumentenfederatie. federatie Goedenavond. Goedenavond. Ja, en goedenavond. Klinkt goed dit? De minister gaat naar u luisteren. Nou, dat zou uh, prachtig zijn. Want ik denk dat patiënten en uh, dokters ook heel veel goede ideeën hebben... over hoe we de zorg uh, heel goed kunnen houden. Maar wel heel veel onnodige kosten weg kunnen bezuinigen. Uh, we hebben daar veel ideeën over. Ook ervaringen van mensen. En ik denk dat het heel goed is om die te gebruiken om tot uh, goede en goedkopere zorg te komen. Kunt u mij één zo'n idee noemen? Nou, bijvoorbeeld, het ene ziekenhuis opereert veel vaker dan het andere ziekenhuis. Uh, dat moet duidelijk worden, zodat ook de vraag beantwoord kan worden... wat is nou goed? Uh, heel veel ervaringen van mensen over uh, medicijnen die weggegooid worden... dubbele uh, diagnosestellingen, dubbele foto's. Nou, tal van dingen waarvan mensen zeggen van... ja, kijk, als we dit niet aanpakken... Uh, dan blijft het wijlen met de kraan open. Dus ik beschouw de oproep van de minister als het gesprek daarover... dat ze dat ook aan wil pakken. En ja, ik denk dat heel veel mensen dat een verademing zouden vinden. Ja, wat de minister zegt, vaak uh, vanaf de zijlijn wordt er van alles geroepen. Uh, geen eenduidig geluid. Gaat het dan nu lukken? Want binnen een half jaar moet er wel iets komen, zegt de minister. Nou, ik denk dat wij heel veel uh, ervaringen hebben van mensen... heel veel voorstellen hebben. Ik denk dat de dokters ook heel erg goed weten... welke zorg bijdraagt aan de kwaliteit van leven en welke zorg dat niet doet. He, veel zorg is echt wat anders dan goede zorg. En als de minister dat ook op een goede manier wil oppakken... dan is het alleszins een poging waard. Want uh, dat kan natuurlijk ook nog. Hè. Bent u niet bang dat Schippers wel eerst naar u luistert... maar dan toch vervolgens haar eigen plan trekt? Ja, dat weet ik niet. Kijk, uh, wij gaan ervan uit uh, dat de minister zo'n oproep niet voor niks doet. Ik begrijp dat ook heel goed. Want het gaat om het draagvlak van mensen. En het draagvlak van mensen vergroot je niet... door aan de ene kant de verspilling in stand te houden... En aan de andere kant noodzakelijke kosten niet te vergoeden, dus het is een serieuze zaak. En uh, ja, wij beginnen er met een positieve insteek aan, dat lijkt me ook de enige manier. Dank u wel. Wilna Wind van de Nederlandse Patiënten Consumentenfederatie. En ook de Artsenfederatie, KNMG, is blij met de handreiking van Schippers om mee te praten over de bezuinigingen. In Zuid-Soedan zijn meer dan 100 mensen gedood bij een aanval van een rebellengroep een rivaliserende stam. Sinds Zuid-Soedan zich afscheidde van Soedan in 2011 probeert het Zuiden de controle te krijgen over gewapende bendes. Na de langdurige burgeroorlog die twee jaar geleden eindigde zijn er nog veel wapens in omloop. Bij de aanval van vrijdag zijn vooral vrouwen en kinderen omgekomen, zo meldt het persbureau Reuters. De aanvallers zijn aanhangers van de ex-theologie-student Jou. Hij verloor bij de verkiezingen in 2010 en vecht sindsdien tegen de regeringspartij SPLM. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. De onderhandelingen tussen het kabinet en het CDA over de woningmarkt verlopen moeizaam. Het CDA wil onder meer een aanpassing van het plan om de huren te verhogen... en soepele regels voor het aflossen van hypotheken. Ook coalitiepartij PvdA wil een aanpassing van het oorspronkelijke plan. De PvdA stelt de eis dat bij inkomensdaling de huur omlaag kan. De partijen moeten er uiterlijk woensdag uit zijn, maar dan praat de Tweede Kamer verder over de plannen. Tot de verrassing van politie en gemeente in Den Bosch stonden er vandaag twee olifanten opgesteld om mee te lopen in de carnavalsparade. Henry van Pinksteren van de politie, goeie avond. goeie avond. Wat dacht u toen u van de olifanten hoorde? Ja, een hele bijzondere ludieke actie dachten we. Alleen we vonden hem wat minder gepast. Wat, ja. uh, het is natuurlijk gevaarlijk om met, uh, met twee olifanten door duizenden mensen publiek te gaan lopen. En dat is ook de reden dat we tegen de begeleiders hebben gezegd dat ze weer moesten omdraaien en weer weg moesten gaan. Uh, wat, hoe kwam u erachter eigenlijk? Ja, we hadden van tevoren al wat signalen binnengekregen via de organisatie van de intocht. Dat dit mogelijk zou gaan gebeuren. En op een moment doken ze inderdaad op, uh, op, op de hoek van de Vistraat en de Brede Haven. Dat is uh, zeg maar langs de route van de intocht. En de collega's van de politie waren er snel bij en hebben tegen de begeleiders gezegd dat ze, zoals gezegd, om moesten draaien en weer weg moesten gaan met de olifanten. Een te groot risico. Ja, te groot risico. Vele duizenden mensen op de been. En dan kun je niet hebben dat je dan met twee van die grote kolossen door de stad gaat lopen. Hoe is het eigenlijk verder gegaan vandaag in Den Bosch, vandaag en de afgelopen nacht? Wat ik heb begrepen, vrij rustig. Ja, rustig, rustig. In ieder geval geen grote incidenten. De collega's hebben het wel druk gehad met de, de, de kleinere incidenten. Een beetje vergelijkbaar met een drukke uitgaansavond. Moet je denken aan kleine opstootjes, vechtpartijtjes, beledigingen, bedreigingen, dat soort zaken. Maar gelukkig geen grote incidenten in Den Bosch en omgeving. Ik vraag me nog één ding af over die olifant eigenlijk. Waar zijn die nu? Ja, weer terug. Ik heb begrepen dat ze uit waar? Duitsland kwamen. Oh, okay. ja. En dat ze daar... Ja, ik, ik ga ervan uit dat ze weer terug, terug zijn die kant op. Terug, maar dan waarschijnlijk gewoon in een, in een vrachtwagen of zo? In een, in een trailer, inderdaad. Ja. Oké, okay. hartelijk dank, Henry van Pinksteren van de politie Den Bosch.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 In de haven van het Canadische eiland La Palma zijn vijf mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een reddingsboot. Drie anderen raakten gewond. Slachtoffers zaten in de reddingsboot die aan een Brits cruiseschip hing. De bemanning van het schip zou een veiligheidsoefening hebben gehouden. Daarbij raakte de boot los en viel naar beneden in zee. De precieze toedracht is onduidelijk. Volgens de BBC werkten de slachtoffers op het cruiseschip. Ze zouden uit Indonesië, de Filipijnen en Ghana komen. In de Malinese stad Gao zijn gevechten uitgebroken... tussen islamitische strijders aan de ene kant... en Franse en Malinese troepen aan de andere. De stad werd vorige maand door de Fransen en Malinese ingenomen... tijdens het offensief tegen de radicaal-islamitische strijders in het noorden. In de buitenwijken van Gao werd zo nu en dan nog gevochten... maar het centrum leek vast in handen... van de gecombineerde Frans-Malinese strijdmacht. Sport. Ajax heeft de kans laten liggen om koploper PSV tot op één punt te naderen. De Amsterdammers speelden met 1-1 gelijk tegen Rode JC. Bij een achterstand van 1-0 bracht Daly Blind. Ajax nog terug in de wedstrijd, maar een overwinning bleef uit. Tot verbazing van trainer Frank de Boer. Wij willen graag domineren, willen goed voetbal laten zien. En dat resulteert normaal gesproken in 1-3 punten. Uh, dus de eerste twee denk ik dat we dat bij, vrij aardig hebben gedaan. We hebben gedomineerd, we hebben vrij aardig gespeeld. Alleen uh, drie punten zijn... Uh, ja, ik, uh, ik ben positief. Als we zo blijven spelen en domineren... dan weet ik zeker dat we heel veel punten gaan nog gaan halen. Ja, drie punten dus nu achter op PSV. Fijn, hoor, won met 3-1 van AZ. De Rotterdamse ploeg komt juist dichter en dichter bij de compositie. Uiteraard tot grote vreugde van trainer Ronald Koeman. Ja, het blijft Ja, uh, het blijft leuk bovenin. En, uh... En we willen graag meedoen. En uh, daar spelen we voor. En dat hebben we vandaag ook weer laten zien. Want er zijn altijd momenten dat je dan juist moet winnen. Nou, We kunnen steeds beter ook met die druk omgaan. Nou, en als je dat ook vandaag weer ziet, dan, uh, dan is dat prima. En we gaan nu even naar FC Twente tegen Pek Zwolle, want er is een strafschop, Philip Koken. Er is inderdaad een strafschop en die is voor FC Zwolle. Er komt geen aan uh, vanwege protesteren voor Willem Jans op dit moment. Twee keer eerder had uh, Zwolle een strafschop moeten krijgen, maar gebeurde dat niet. Na een hensbal van Douglas in de eerste helft en het vasthouden van Gravenbeek in de tweede helft. En nu is er dan een uh, overtreding van... Uh, van Fer, die eventjes zijn mannetje vasthoudt van Afdiets En dat is er naar mijn mening weer niet één. Maar goed, hij wordt wel gegeven bij een voorsprong van Twente met 1-0. Een voorsprong al na ruim 10 minuten verkregen door een goal van Taric. En nu gaat achter de bal staan Afditsch. Vanaf 11 meter zal hij proberen Zwolle op gelijke hoogte te schieten. We zitten inmiddels in de 81ste minuut. En Zwolle is veel beter. Veel beter. En de keeper van Twente Michailov gaat tijdrekken. En krijgt daarvoor een gele kaart. Ja, die doet alles erg. Alles om Afditsch uit zijn concentratie te halen. Hij lacht erbij. Hij heeft die gele kaart volledig ingecalculeerd. Dat doet hem niet. Het gaat nu om dit moment. Afditsch kan Zwolle op gelijke Gaan schieten. En dan gaat titelkandidaat hier wellicht wel puntenverlies leiden tegen Zwolle. Toch een degradatiekandidaat. Hij staat nu klaar. Handjes in de zij. Danny Afditsch. En hij schiet. En hij scoort. Hij scoort. En Zwolle komt dus op gelijke hoogte tegen FC Twente. We hebben nog zo'n 10 minuten te spelen in deze wedstrijd. En Zwolle verdient het door dik en dun. Ze verdienen zelfs te winnen. Maar voorlopig staat het 1-1 tussen Zwolle en Twente na die benutte strafschop van Afditsch. Ga ik nog even verder met de uitslagen. Ajax dus gelijk gespeeld. Feyenoord gewonnen. FC Utrecht won met 3-0 van NEC. En dan de stand. Want Feyenoord is nu op gelijke hoogte gekomen met Ajax. De traditionele top 3 clubs staan op de bovenste drie plekken in de Eredivisie. PSV dus eerste. En Twente ja, kan dus eh, op de tweede plek komen als ze zouden winnen. Maar die staan nu dus nu gelijk tegen Pek Zwolle. Schaatsen. Irene Wust heeft haar tweede gouden medaille van het weekend behaald. De schaatser won bij Wereldbekerwedstrijd in Inzell de 3 kilometer. En dat is, een week voor de wereldkampioenschappen allround, goed voor het zelfvertrouwen. Het begon, de eerste vier rondjes waren heel erg goed. Alleen de laatste twee was toch een beetje veel val, Maar goed, uh, de omstandigheden zijn ook gewoon zwaar. En als je dan ziet dat niemand aan je tijd komt, dan, uh, ja, dan ben je heel erg blij. En uh, dan sta je er goed voor zo'n week voor de WK. Diana Valkenburg werd tweede. Geen Nederlandse medaille op de 1500 meter voor mannen. Die afstand werd gewonnen door de Rus Dennis Juskov. Bij de massastart was er wel Nederlands goud. Arjan Stoetinga kwam als eerste over de finish. Dan judo. Judoka Kim Polling heeft verrassend goud gewonnen... op het Grand Slam toernooi in Parijs. In de finale in de klasse tot 70 kilogram... nam ze haar Canadese tegenstander in de houtgreep. Neer op de dag zorgde Polling al voor een sensatie... door Olympisch kampioen Lucie Dekos met een ippon te verslaan. En Grol pakte in de categorie tot 100 kilogram brons... op het prestigieuze toernooi in Parijs. En ik heb net gezegd, Utrecht won. Dat verloor een eigen huis met 3-0 van NEC. Excuses daarvoor, dus niet Utrecht heeft gewonnen... maar NEC 3-0 werd het in de gang gewaard. Dan gaan we nog een keer naar de hoofdpunten. Politie schoot vorig jaar vaak uit noodweer. Nederland voert met het aantal doden door politiekogels de lijst aan in Europa. Positieve reacties op zorgvoorstel Schippers. Onder meer de patiëntenfederatie wil graag ideeën uitwisselen. En bossenpolitie haalt olifanten uit carnavalsintocht. Tot zover dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de VPRO met Studio Itzerda.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 Dit is Radio 1. VPRO, Studio Itzerda. Luisteraars, het heerlijk avondje is gekomen. Want vanavond krijgt u het allerbeste te horen van wat u ons zelf heeft verteld en heeft opgestuurd voor de grote studio-itsena-verhalenwedstrijd. De jury heeft geluisterd en gedelibereerd. Zelfs is het tot een kort maar fel handgemeen gekomen. Maar halverwege de bocht, ze zijn eruit. Ik sta gewoon te janken. Daarom presenteer ik hier uw presentator van vanavond, Marten Minkemaar. Ja. Welkom bij Studio Itzada. Vanavond dus geheel in het teken van de uitslag... van de grote Studio Itzada verhalenwedstrijd. En toen de wedstrijd uh, van start ging in december... was de opdracht, neem een mooi verhaal op... op een smartphone of recordertje. Een verhaal dat je niet mag voorlezen, maar dat je echt vertelt. Maximale lengte zes minuten. We ontvingen meer dan twintig inzendingen en tot even voor zeven kunt u luisteren naar De genomineerden? En als het goed is, hebben we contact met juryvoorzitter Gerrit Kalsbeek... op onbekende locatie in de provincie. Gerrit? Nou, nog even, geen contact. Uh, helemaal aan het eind uh, van de uitzending horen we Gerrit Kalsbeek... Uh, en die vertelt dan wie de winnaars zijn. Goed, daar gaan we, De genomineerden. Eerste verhaal toegestuurd door een radiomaker, Misha Kolen... Er zat een briefje bij voor Mischa. Hier mijn bijdrage voor de grote verhalenwedstrijd. Het is een verhaal dat ik opnam terwijl ik bezig was... met een radiodocumentaire over vaders. En al liftend ontmoette ik ineens deze meneer. Mijn vader was eigenlijk een heel mooie man. Het is heel jong om te trouwen met mijn moeder. Dat moest toen zo... Het was de eerste keer dat hij met een vrouw ging slapen. En die vrouw was onmiddellijk in verwachting van mij. Hij was toen 19 jaar... Dat is een ganz andere periode, natuurlijk. Hij is dan uh, getrouwd en heeft, dan, heeft zich dan voorgenomen om 15 jaar zijn plicht te doen: om dus voor het gezin te zorgen, een kind op te voeden. Mij dus. En hij heeft een heel plichtsbewust gedaan, dus 15 jaar lang zijn wij nooit in een café of een restaurant of zoiets geweest. Altijd thuisgebleven, altijd uh, een net, ja, een gezinnetje uit, uh, ja, uit het boekje gespeeld. En dan, uh, na 15 en 16 jaar zoiets, vond hij het genoeg. En dan heeft hij ook op zo'n manier afscheid genomen. Van kijk, dit was het dan. En dan heeft hij er een, een aantal jaar zeer uh, los op los geleefd. Tot eigenlijk in de, de handen, of misschien sommige mensen zeggen, in de klauwen viel van een vrouw die een per se wil hebben. En sommige vrouwen kunnen daar echt heel ver in gaan. Op zich was ze wel een interessante en sympathieke dame. Maar ik verdenkte er eigenlijk altijd van dat ze mijn vader opzettelijk lelijk heeft gemaakt. Zodanig dat ze die ze zeker, zeker voor zichzelf kon hebben. Dat er eigenlijk geen andere vrouwen meer interesse in hem zouden betonen. En, en lelijk in welk opzicht? Ja, die was eigenlijk heel slank en atletisch. Die had veel aan sport en zo. En we zagen elkaar regelmatig. Maar dat was zo'n periode van twee jaar en ik heb hem niet had gezien. Ik stap toevallig bij hem binnen. En toen was hij dik geworden, moddervet eigenlijk, naar zijn normen. En uh, die vrouw die kon ook uitstekend koken. Die, als hij daar toevallig binnenstapte, stapte, dat waren zes, zeven gangen, zonder. Uh, ja, mijn vader at ook graag. En hij moest ook niks meer doen. Dus die vrouw, die was ook heel rijk, die, uh, die liet mijn vader niet meer werken, die moest gewoon thuis zijn. Hij moest er eigenlijk gewoon maar zijn. En nog voor hij honger had, was die honger al gestild. Nog voor hij naar iets kon verlangen, was dat verlangen al vervuld. En in die zin is het eigenlijk een heel wijze les voor mij, voor mij geweest om mezelf dus te hongerig te blijven. Om altijd uit te kijken naar het volgende. Nooit voldaan te zijn en altijd op tijd door te gaan. Wauw. Zo, dat is mijn vader. Ja. Yeah. En... en ook ik natuurlijk. Heb <laughs> jij ja, zelf kinderen? Ja, ik heb er drie. Ja, ik heb eigenlijk een heel zwervend bestaan geleid tot mijn 33. En toen werd ik onverwacht vader. Dus uh, het was eigenlijk een dame, die was uh, zes jaar ouder dan ik. Die was toen al 39 en die ik per se een kind hebben. <coughs> die had me uitgenodigd voor een uh, concert. Toen ben ik drie nachten bij haar blijven slapen. En dat was namelijk goed gepland, moet ik zeggen. Want die bleek in verwachting te zijn. Oei. Oei, ja. En uh, ja, een paar weken later is ze mij komen meedelen van ja, kijk... Uh, ik heb eigenlijk wel sperma gebruikt bij wijven van spreken, maar je hebt er eigenlijk niks mee te maken. Ik was lichtjes verbouwereerd, maar bon. En een paar maanden later was ze eigenlijk van gedachte veranderd en dan had ze gezegd van ja, kijk, ik wil eigenlijk dat mijn kind opgroeit binnen een gezin. En ik heb toen gezegd van kijk, ja, je hebt mijn toestemming niet gevraagd, dus ik wil wel voor het kind zorgen, maar tot daar gaat mijn uh, verantwoordelijkheid. Je moet elke keer aan de overkant zijn, maar ik zal, zal even langs hier rijden. Dus ik heb gezegd van ja, kijk, ik zal, daar, uh, ik zal mijn verantwoordelijkheid nemen. Ik wil er ook mee voor zorgen. Toen mijn zoon geboren werd, hij heette ook Nathan, was een geschenk van God. Zeer toepasselijk. <laughs> een paar dagen na de bevalling werd hij gebeld bij mijn thuis. En er werd een pakketje afgezet, mijn zoon, samen met uh, een blik... Uh, een babypoeder. Uh, uh, melk? Uh... Oplosmelk. Oplosmelk, ja. En dat was het. En toen zei ze van ja, ik kom hem binnen vier dagen terug halen. En uh, het probleem was eigenlijk, uh, geen enkele vriend of vriendin van mij had een kind. Ik was de enige, plotseling met een kind. Ik wist zelfs zien wat een pamper een A- of een B-kant had. Dus dat was eigenlijk... Uh... <laughs> nu, later heeft me daar films over gemaakt, maar ik heb die film ook beleefd. <laughs> Maar het was eigenlijk een heel mooie ervaring. Omdat vanaf dat moment moest ik ook de helft van de tijd thuis blijven. En kon ik niet meer zes maanden op reis gaan en zo. Maar het heeft wel voor een mooie winning gezorgd in mijn leven. Het dus is ook een heel mooie relatie geworden. Dus wij hebben samen leren duiken, samen leren skiën. Die is nu 25. Uh, die is eigenlijk geslaagd in het leven. Heeft juist een huis gekocht. Uh, geslaagd in het leven. Zoals ik het net noem. Toch veel geslaagder dan ik in het leven. Ja? Ik bedoel, zelf een firma, een eigen huis enzovoort. Op je 25ste. Bon. Ik heb het niet. Ja, voilà. Ja, je hebt ook lange tijd alleen bij mij gewoond. Toen hij 13 was, had hij ervoor gekozen om eigenlijk uitsluitend bij mij te wonen. En die twee andere kinderen? Dat was een bewuste keuze. Met een andere vrouw? Met een andere vrouw, uiteraard. Ja. We, zijn, uh, we zijn er. We ja. moeten weer door. Helaas, ja. ja. Dan wil ik u bedanken voor uw verhaal en de lift. En uh, een fijn leven. Dat zijn vaak heel mooie verhalen. Verhalen die zijn verteld in de vrij intieme anonimiteit... tussen lifter en automobilist. Dank Michiel Kolen en dank onbekende liftgever voor deze geschiedenis... Het is tijd voor sport. Nederland, sportland. Dit kan een van de spannendste races van de dag worden. So X Holle FC Twente, Filip Koken. Zeker, ik dacht dat je al een vraag zou stellen, maar er gebeurt ja, niet. Ja, dat, dat komt nu. Oh. Een, een goed navertelde wedstrijd is als een mooi verhaal en zegt meer dan duizend beelden. Weet je dat mee eens? Een goed navertelde wedstrijd. Ja? Ja, ja, ik zou deze wedstrijd ook in 90 minuten kunnen navertellen. Zolang heeft die wedstrijd geduurd. En, uh, nou. maar ik, ik blijf toch maar even bij de sportieve conclusie nu. En die is dat uh, FC Twente de titelkandidaat hier behoorlijk teleur heeft gesteld. Want uh, ze zijn in de tweede helft van de mat gespeeld door Zwolle. Notabene de nummer 16 van de ranglijst. En een van de kandidaten om te degraderen. Het eindigt hier uiteindelijk in 1-1. Na een 1-0 aan de ruim 10 minuten van Tadic, de beste man van het veld, van FC Twente. De enige die boven de middelmaat uitstak van zijn teamgenoten. En uh, uiteindelijk maakte Afdic uit een penalty 10 minuten voor tijd gelijk. En uh, daarna kreeg uh, Zwolle nog kansen om het af te maken. Broersen trof nog een keer de lat. En Zwolle had recht op de overwinning. Is de morele winnaar. Maar ook in het voetbal krijg je bij een morele victorie slechts uh, 1 punt als je gelijk speelt. Dat is doodzonde. Uh, Twente speelde, stelde dus zwaar teleur onder Steve McLaren. had de kans om Ajax voorbij te kunnen gaan op de ranglijst. Maar dat gebeurt dus niet na deze 1-1 hier. Uh, Zwolle, dat, uh, ja, dat, als het zo blijft spelen, dan hoeft het hier niet te degraderen. Koud is het geweest. 1-1 is de eindstand. En vanuit dit luidruchtige stadion in Nederland Sportland locatie Zwolle geef ik je terug aan de intimiteit van Studio Itserda. Aan jou, Martin. Ja, dank Philip Koken. Ook een goede verteller. En dit is Studio Itserda met Itzerda's grote verhalenwedstrijd. We laten de genomineerden horen... en tegen zeven uur de uitslag. Dit is Studio Itserda, Grote verhalenwedstrijd. Hoogste tijd. Hoogste tijd voor verhaal twee. Marloes Schoonheim. Met haar heel persoonlijke verhaal vrijwillige verdwijning. De laatste keer dat ik hem zag, dat was toen we een wandeling maakten. En zoals gebruikelijk met mijn vader beleefden we weer iets vreemds. We liepen langs een vijver waar een vogel in fladderde... die er duidelijk niet meer uitkwam. Mijn vader is toen over een hek geklommen... en heeft zich door prikkelige struiken gewurmd... en heeft die vogel uit het water gehaald. Enfin, dat beest is weggevlogen en mijn vader had een nat en gescheurd pak... Kort daarop is hij verdwenen. Hij is vertrokken op zijn vouwfiets en niet meer teruggekomen. Nou ja, ik was natuurlijk vreselijk bezorgd, schakelde vrienden en familie in. Iedereen ging op zoek. Ik heb aangifte gedaan bij de politie en ik heb er zelfs een paar genost bij gehaald. Maar het leverde allemaal niets op. En na een paar weken besloot de politie dat mijn vaders vermissing een vrijwillige verdwijning was, en dat de zaak kon worden gesloten. Toen ontving ik deze aanzichtkaart van een wijtslandschap met water. En op de achterkant staat in het onmiskenbare handschrift van mijn vader het volgende. Beste mevrouw van Puffelen, dat was mijn bijnaam, zo noemde hij me altijd. Ik ben op een grote besneeuwde vlakte. In de verte zie ik de lichtjes van de stad. Het was de bedoeling dat ik er met de trein zou arriveren. Maar op het voorlaatste station ben ik uitgestapt. Ik had namelijk zo'n zin in koffie. Helaas heeft de trein niet op mij gewacht. Nu moet ik dus te voet naar de stad. Maar wel mooi met een kop dampende koffie. Ha! Uitroepteken. De kaart is niet gedateerd. De poststempel is tamelijk onleesbaar. Maar er staat een kleine gedrukte tekst op in het Russisch. En na enige rondvragen bleek dat het een aanzichtkaart was van de rivier. De Om. En die ligt in West-Siberië. Mijn vader was met de trein... naar West-Siberië. Nou ja, wat doe je dan, hè? Eerst ben je heel blij, want je hebt nieuws... en dan komen de vragen. Want als mijn vader inderdaad... vrijwillig was verdwenen... was het dan aan mij om hem te achterhalen? Na nou, een paar dagen ontving ik... weer een kaart... en daarop schreef mijn vader dat hij zijn fiets had gevonden... en dat hij in Omsk was... En uit Omsk heeft hij me maandenlang kaarten gestuurd over wat hij zoal beleefde. Deze bijvoorbeeld. Hoi van Puffelen, ik heb de boekenwinkel van Omsk gevonden. Het is een grote winkel met duizenden boeken. En allemaal in het Russisch. En deze, beste mevrouw van Puffelen, ik heb een schilderij van een fontein gemaakt. Het was een meesterwerk. Toen heb ik het aan het Museum voor Fijne Kunsten in Omsk gegeven. Beste mevrouw van Puffelen, ik heb vriendschap gesloten met een gepensioneerde zeeman. Zijn naam is heel moeilijk. Ik noem hem admiraal Kolzak. En op een kaart van een kerk met groene daken. Hoi mevrouw van Puffelen, dit is de Sint-Nicolaaskerk. Ik heb er fijn orgel gespeeld en dat vonden de Russen prachtig. Vervolgens kwam er een raadselachtige kaart. Mevrouw van Puffelen, op straat in Omsk lopen de gemoederen hoog op. Admiraal Kolzak denkt dat er gevaar dreigt. Dat was de laatste kaart die ik kreeg. En toen hoorde ik op het nieuws dat er een burgeropstand was uitgebroken... waarvan Omsk het middelpunt was. Zodra de opstand was neergeslagen... Uh, ja bloederig, zoals dat helaas in Rusland gaat... heb ik het vliegtuig naar Omsk genomen. Het was uh, nog ontzettend onrustig in de stad. Overal soldaten en barricades... En daar liep ik dan rond met een foto van mijn vader... die ik aan zoveel mogelijk mensen liet zien. En de meesten haalden hun schouders op, maar een paar keer werd hij wel herkend. En mensen begonnen dan een heel gepassioneerd verhaal in het Russisch... waar ik natuurlijk helemaal niets van begreep. Na een paar dagen ontmoette ik een man in een heel imposant uniform... met alle mogelijke insignes en strepen. En die stelde zich voor als Alexander Kolczak. En ik dacht, dat moet admiraal Kolczak zijn... Ook hij begon enthousiast te praten bij het zien van de foto van mijn vader. En toevallig was er iemand in de buurt die het kon vertalen. En wat ik toen hoorde, dat was toch wel zo ongelooflijk. De admiraal zei dat mijn vader terecht was gekomen... tussen de opstandelingen die in de stad omsingeld waren door het Russische leger. Het was levensgevaarlijk en admiraal Kolzak kon niets doen. Er werd geschreeuwd en geschoten en op dat moment zei de admiraal, zwiepte er een enorme vogel over de menigte. Die greep mijn vader, tilde hem op en is weggevlogen. Nou, ik dacht, die man is hartstikke gek of dronken. Maar admiraal Koolzak was bloedserieus. En toen liet hem me ook nog zien waar het dan gebeurd zou zijn... een plein voor een oud fort. En wat vonden we daar in een hoek als een stuk oud ijzer? Mijn vaders vouwfiets... Flink kapot gegaan natuurlijk in het tumult, uh, verbogen frame. Maar het was echt mijn vaders vouwfiets. En dat is het laatste teken dat ik van mijn vader heb. Een kapotte vouwfiets in Omsk. Kijk, verdwijnen doen we allemaal op een keer. Met een klap of traag. Het gaat erom hoe dat gebeurt. En op zo'n manier verdwijnen, je af. En ook een petje af voor Marloes Schoonheim. Marloes, eh, het beeld uitfietsen op een vouwfiets. Zo is het er gegaan. En niet anders. Dit is Studio Hitsta, grote verhalenwedstrijd. Maar los daarvan, als iemand verdwijnt, weggaat, sterft, dan zat ook heel verdrietig. Luister naar de inzending van de elfjarige jarige Renzo. Altijd bij me. Overal. In de zomervakantie van 2011 is mijn oma overleden. De laatste dag van school zat ik in het vliegtuig op naar Curaçao. Maar niet met een fijn gevoel. Oma was ziek. Ze was mager, had geen zin om te eten en wist dat ze niet lang meer kon leven. Mijn moeder probeerde het zo leuk mogelijk te maken voor ons... Ondanks die zieke oma. Iedere avond in bed dacht ik na en hoopte ik dat ze nog niet dood was. Toen we thuis waren, na de vakantie in Curaçao, zei mijn moeder dat het slecht nieuws was. Ze riep ons erbij en zei, ik wist al wat er aan de hand was. Oma is dood. Ik barstte in, in huilen uit. Ik ging op de bank zitten. Het was nog steeds vakantie. Maar voor mijn gevoel stond de wereld stil. Nu zie ik oma nog steeds. Ze, maar dan was geest. Ze is altijd bij me. Overal. Ik mis je. Zeg ik als we samen weer eens, eventjes gaan bijpraten. Daarna gaat ze weer terug. Terug naar de hemel. En dan wacht ik... tot ze de volgende keer weer terugkomt. Ja, Renzo. Goed verteld. En dank meester Bart Vermeulen... van jouw basisschool De Tuimelaar in Veghel... voor de hulp bij het opsturen... naar Studio Itzada's... grote verhalenwedstrijd. We blijven bij... kwijtgeraakte familieleden. Maar... Nu weer anders. Jan Mieke van Wolveren, u begrijpt het al, daar komt u. Met uw waar gebeurde helaas, pa is zoek? Ze waren zo'n 53 jaar getrouwd, denk ik. Woonden samen op een fletje, redden het samen praktisch gezien eigenlijk nog uh, prima. Echt, een, een warme relatie was het niet, was het ook, in, voor zover ik me kan herinneren, niet, niet echt geweest. Maar op een gegeven moment ging het toch wat minder met Ma. Ze at wat minder goed. Ze is de huisarts langsgekomen. En toen bleek ze toch uh, zieker te zijn dan we dachten. En is ze opgenomen in het ziekenhuis. En Ma vond het eigenlijk prima daar. Zulke lieve zusters en zulk lekker eten. Ze vond het een soort uh, hotel, had het echt prima naar haar zien. Wat wel raar was, is dat wij merkten... dat pa eigenlijk heel erg weinig langs ging in het ziekenhuis. Hij heeft er zo'n uh, zo drie weken gelegen. En hij is maar een paar keer langs geweest. Wij woonden helemaal in het oosten van het land. Dus echt helemaal zicht erop hadden we niet. Maar hij was niet vaak langs geweest. Op een gegeven moment mocht de ma terug naar huis. en Mijn man die zou haar dan uh, vanuit het ziekenhuis ophalen... en begeleiden naar huis. En, nou, pa wist ook dat ze thuis zou komen... Dus nou, mijn man reist vanuit het ziekenhuis met zijn moeder naar het huis... en staat daar voor de deur en er wordt niet opengedaan. En hij belt en hij belt naar de thuistelefoon. Niemand thuis, geen reactie. Ja, daar stond hij dan voor de deur met zijn moeder. Dik in de tachtig. Nou, gelukkig bleek een buurvrouw een sleutel te hebben... dus ze zijn naar binnen gegaan en eerst werd er nog gedacht... Van, nou, misschien is hij naar zijn vriendin... Hij ging elke woensdag naar die vriendin toe en kwam dan aan het eind van de dag thuis. Dus nou ja, iedereen hoopte dat dat ook die dag gewoon zou gebeuren. Maar ja, het werd het einde van de middag. En pa kwam niet thuis. Nou, mijn man is tot in de avond gebleven. Maar die moest de volgende dag ook werken. Dus die wil eigenlijk wel terug. Die moest nog een hele reis maken. Ja, met het idee dat de thuiszorg de volgende ochtend vroeg zou komen. en een buurvrouw in een oogje in het zeil zou houden. heeft hij er achter gelaten. Ja, wel een beetje een vreemd gevoel. Maar goed, zo gezegd, toch maar zo gedaan. We hebben er nog gebeld en het ging allemaal wel. Nou, de volgende ochtend weer gebeld. en pa was niet thuisgekomen. Waar was pa? En wat wel raar was, dat als we naar die vriendin belden dat daar ook de telefoon niet op werd genomen. Dus eigenlijk hadden we allemaal wel het idee dat hij daar zou zitten. En die vriendin, ja, we wisten ook niet precies wat dat nou voor relatie was. Daar ging hij nou al dertig jaar elke woensdag heen. En ja, iedereen had daar een soort van vrede mee. En we hadden allemaal toch het idee dat hij daar zou zitten. Dus ja, dat was maar één oplossing. Ik ben in de auto gestapt en van het oosten weer helemaal naar het westen van het land gereden. En toen stond ik daar op de stoep. En ja, ik weet nog zo goed dat ik op die bel drukte... en dat ik dacht, ja waarschijnlijk is die hier en dan. En ja hoor, de deur ging open. Oh, wat leuk dat je er bent en welkom. Wil je koffie? En ja hoor, daar zat pa op de bank. Echt zo bizar. Ja, en ik werd heel hartelijk ontvangen. Alsof ze me ook verwachten eigenlijk... Ja, op een gegeven moment natuurlijk toch die vraag gesteld, Pa, wat doe je hier? Eigenlijk had ik nooit echt zo echt gesprekken met die man gehad. Maar ja, ik weet dat ik op dat moment zo'n intens gesprek met die man gehad heb. En dat hij me zo vertelde dat hij er zo klaar mee was. En niet meer terug naar huis wilde. En niet meer voor zijn vrouw wilde zorgen. De liefde was volgens hem al lang opgebrand. En hij wilde echt niet terug. Dus ik zei, ja, pa, alles goed en aardig. Maar ik wil dat je het er zelf vertelt. Ik begrijp het wel ergens, maar je moet het er echt zelf vertellen. Na meer dan vijftig jaar huwelijk ga ik die boodschap niet brengen. Nou, dat vond hij heel lastig. Maar uiteindelijk hadden we uitonderhandeld... dat als ik hem maar s'avonds terug zou brengen naar die vriendin... hij het haar zelf wilde vertellen. Dus hij mee in de auto, mee naar ma. Nou, hij bracht de boodschap. Werd een soort van, hij deed zijn jas niet eens uit. Hij zat nog met zijn, met zijn winterjas aan. Op die bank vertelde het en het werd een soort van ter kennisgeving aangenomen. Ja, en toen? Ik kon ma niet achterlaten. Die was te verward en die kon echt niet alleen in die flat blijven. Dus, nou, haar koffer gepakt, zij zou meegaan naar ons huis... en ik zou pa weer terugbrengen. Ja, er werd in die auto ook niet veel meer gezegd. En ik heb pa weer afgezet bij die vriendin en we hebben ma mee naar huis genomen... En die, uh, ja, toen zijn we met de familie allemaal gaan zorgen dat ze snel opgenomen kon worden in een uh, verzorgingstehuis. Dat leek pa ook de beste oplossing. In, bij hem in de buurt zou hij langs gaan. Nou, ja, uiteindelijk is hij drie, vier keer langs geweest. En werd, liep dat altijd uit in ruzie. Dus ja, maar hij heeft daar nog vier, vijf jaar of zo gewoond. En hij is echt alleen in het eerste jaar uh, nog langs geweest. En toen werd zijn moeder opnieuw ziek en toen is. Uh, de moeder van mijn man, overleden. En toen heeft mijn man zijn vader opgebeld om dat te vertellen. En ja, het was niet duidelijk hoe dat bericht bij hem aankwam. Hij reageerde vrij koel cool en afstandelijk. Het leek hem niet te raken. Maar hij is een paar dagen later gestopt met eten en drinken. En hij is binnen twee weken na het overlijden van zijn vrouw... zelf overleden. Uh... Je ziet er zoveel kanten aan dit verhaal. Opnieuw willen beginnen. Keuzes maken. Maar het gaat ook over verraad. Over ontkenning. Over niet met, maar ook niet zonder kunnen leven. Uit het leven gegrepen, heet dat. Paar is zoek, hoorde u. Van Janne Mieke van Wolveren. Dit is Studio Itzenda. verhalenwedstrijd. een ja. wedstrijd. En de genomineerde, laten we nu horen. Straks uh, over nou, een minuut of zes, geloof ik, de uitslag. Lucas is 12 jaar. Zit net als Renzo, die u net hoorde, op OBS De Tuimelaar in Veghel. En Lucas stuurde ons een, naar eigen zeggen, waar gebeurt mysterieus verhaal. En dat heet Het verlaten schoolgebouw. Het was een mooie zomerdag, ongeveer anderhalf jaar geleden. Ik en een stel vrienden wouden we gaan iets gaan doen wat eigenlijk niet kon. We waren in een groot oud schoolgebouw met een heel groot hek omheen. Wij dachten, dat kunnen wij wel. Eerst klommen wij heel snel over een hek heen. We renden zo hard als we konden. Tegen de muur aan liggen en wilden doodsangst dat we werden betrapt. We moesten een soort van rooster optillen. Van wel 10 kilo. Dan een riooltrappetje af en een witte deur door. Die deur zat op slot. Dus we hadden het glas wat erin zat hadden we eruit getrapt. En dan konden we er doorheen met een soort krukje. Toen kwamen we uit in de machinekamer met allemaal ketels en apparatuur. Alles was kapot. Dan kon je omhoog met een soort witte trap. En het leek als je erop één trein stond dat je al direct kon doorkrakken. zo zwak was het. Kom je uit in de keuken en dan was je in de soort van de centrale hal met heel veel licht en heel veel ramen. Je kon een grote trap op en daar had je allemaal colleges en er waren allemaal voor glas en die waren allemaal kapot geslagen. Wij dachten van wat zou er achter hebben gestaan: bekers van goud, munten. ...dingen die vroeger heel veel waard zouden zijn. Wij wisten het niet. Je kon ook gewoon om de trap heen. Dan kwam je in een hal uit wat denk ik wel 18 lokalen. Aan iedere kant zat wel een lokaal, links en rechts. De eerste lokaal die je tegenkwam was een soort van handvaardigheid lokaal. Er stond een kraantje en een wasbak en er stond een tafel. En dan kon je nog doorlopen. Daarnaast zat volgens mij het technieklokaal Met allemaal rare spullen en alles was op de kant kapot. En daartegenover, aan de rechterkant, was het gymlokaal. Niet normaal hoe groot. Je kon met een soort van constructie van houten balken, kon je ijs omhoog komen... En dan daar lagen allemaal ballen en, en blikken bier en allemaal rare spullen. Pakken Vlaam Vanaf dat moment dachten wij dat er iemand ook iemand anders was. En we hadden telkens het gevoel dat er iemand achter ons zat. En we wisten bijna zeker dat we niet alleen waren. Maar vier jongens met allemaal wel iets bij. Ik een standymis, de ander had een balletjespistool... En twee jongens hadden gereedschap bij. Wij waren niet bang. Maar wie weet wat diegene die achter ons zou zitten bij had. Dus toen kwamen we in een lokaal uit. En er was zo enorm veel licht. En er waren allemaal tekeningen op de muur gemaakt. En daar kon je ook weer naar boven. En daar stonden allemaal computertjes. En eigenlijk alles wat je daar vond, was kapot. Er was nog één lokaal waar we waren geweest. En er lag, lag allemaal glasvezel, boren in isolatiespul. En dan dachten we, we gaan erin springen. Voor de leuk. Dus we sprongen erin en het deed zo pijn, dat we hadden korte mouwen aan, dat we weer terug naar buiten waren. De volgende dag waren we teruggegaan, alleen ik met twee andere jongens. We wouden nog een keer naar binnen en daar waren we gegaan. We waren nog drie lokalen verder gegaan. En daar was het engste wat in mijn leven is overkomen. Er waren allemaal spullen. Alles was kapot. Zoals ik al zei. Een soort computertjes en rare apparaatjes. En daar was ook een hele grote stapel... Uh, hoe heet het? Uh, en een vriend van mij die was bij. En die wist niet dat daar prikte. Dus die sprong erin en stopte precies op een spijker... Van vijf centimeter lang. Gratsch, recht in zijn voet. We waren direct naar boven gegaan, we hadden geen minuut getwijfeld. We waren recht naar, teruggerend, trappetje af, naar boven geklommen. En gingen, er was een rooster, tilden we op. En er lagen allemaal muntjes, dachten wij, en pennen. En zo, dachten wij, we kunnen daar wel iets vinden. We zaten er net vijf minuten. En toen kwamen er van twee kanten politie's aan rennen. Halt, stop, blijf staan. Wij hadden geen kans meer om weg te rennen. Geen kans. Het hek stond nog open, het rooster stond nog wel open. We hadden een soort paal tegenaan gezet. We trapten die paal weg, het hek viel deed en we zeiden dat we er niet binnen zijn geweest. We moesten naar huis fietsen. En we fietsten langs een oud café wat er langs stond. En we waren daar ook al een keer in geweest. En daar zat een soort wazig figuur die wij telkens dachten dat hij achter ons zat. Die zat in een stoel. En dat was het engste wat in heel mijn leven was overkomen. Die zat aan een poeltafel en die was niet alleen, dachten wij. En daarom, en sinds die dag, heb ik altijd gedacht dat ik gevolgd kon worden. Door wie dan ook en dat mensen mij in de gaten hielden. Ja, spannend, Lucas. Uh, je bent onze laatste genomineerde. En wat nu ook spannend is... Dit is Studio Itzeda. Grote verhalenwedstrijd. We hebben contact met het zenuurscentrum... van de jury van Studio Itzeda's Grote Verhalenwedstrijd. Op een geheime, volledig van de buitenwereld afgeschoten locatie... in de provincie. Enige contactmogelijkheid is het mobieltje... van juryvoorzitter Gerrit Kalsbeek. Gerrit? Ja? Goedenavond. Goedenavond. Je, klinkt, je klinkt heel... Kun je iets dichterbij komen bij de Hoorn nog of niet? Ja, wacht. Ja. Kan het u even wat rustiger? Goed. Oh, ja, dat, dat is een beetje... De jury is een beetje uitgelaten. Want we zijn <laughs> zo blij dat ze er eindelijk uit zijn. Ik begrijp dat het heel moeilijk was, Gerrit. Het was... Heel moeilijk. Het was, het, het, ja. dat, dat wordt altijd gezegd, maar het, de, de, de jury was echt verrast door het niveau. Er zitten zulke mooie verhalen tussen. Maar de keuze was heel moeilijk. Er zijn zelfs ruzies over gemaakt. Zelfs een vechtpartij. Blauw ogen en duim. Maar goed, dat viel allemaal gelukkig niet op, want er was een bruiloft van de gang. Oh de ja, nee. Dus dus, uh, ja. En waar, waar je precies zit, wil je niet zeggen, hè? Dat kan niet, hè? Nou, nou, nou we zitten in Porky's Place, maar... Uh, <lacht> Oké, okay, hoe is de sfeer onder de 14 koppige jury nu? Nou, dat, uh, dat is heel aangenaam, maar is, nou, ze zijn nu echt blij dat ze eruit zijn. Het was echt een zware bevalling. Ja. Verhalen horen en, discussiëren, en dan discussiëren. Ja, maar dat verhaal is toch een beetje te veel voorgelezen. En, maar het was, het was moeilijk. Maar ze zijn eruit. Ja, juist. Ik wil even weten, je zit op de bovenverdieping bij een uh, hospitaal op leeftijd. Hè? Of nacht, jullie. Is het eten goed? Het uh, draadjesvlees was heerlijk. De groenten, vooral de spruitjes, waren een beetje te lang gekookt. Maar het was uh, gezellig en de ontbijtjes waren ook prima. Lekkere koffie. Ja. Zeg, hoe, hoe, hoe is dat besproken? Wat is nou wat, het, het algemene niveau van toegestuurde verhalen? We vonden het niveau behoorlijk hoog. Er was, er was een aantal verhalen. Dan was het verhaal wel leuk, maar dan was het zo duidelijk voorgelezen. En, en ja, het is wel echt een, een wedstrijd voor, voor het vertellen van een verhaal. Want dat is al een kunst apart. Um, dus er, er, waren verhalen, er waren mooie verhalen bij, maar die het toch niet gehaald hebben. Er zijn ook verhalen bij die echt heel goed waren, maar die het net niet gehaald hebben. Zoals het verhaal Chris en Jack van Ilse. En er was ook nog een verhaal ko koelbloedig van iemand die, ging, die moest door een weiland met hele gevaarlijke Schotse hooglanders en die, die beschreef het echt bloedstollend, met, met zo'n hekje wat je dicht hoorde klappen en dan kon hij niet meer terug. Maar ja, dus je die moest kiezen. En dat, dat is een harde strijd geweest. Dat ja, kan we, we gaan het lijstje, lijstje af. Hebben we dat uh, voor je ligt, het lijstje? Van, van we beginnen met het... Uh, hoeveel varen hebben we nu? Uh, vijf of zes, hè? ik ben het even kwijt. Hebben we nu uitgezonden. Ja. Laten we met het... Uh, met het uh, laten we maar een rijtje van uh, onderaf hey. naar boven afwerken. Zullen we het zo doen? We zouden, we zouden normaal beginnen bij een derde prijs. Maar het liep hier zo hoog op... dat uiteindelijk besloten is om... Twee tweede prijzen te geven. Dus een gedeelde tweede prijs. En die gaat naar... Dan heb ik even wachten. Ja? Dat was een hele korte tromroffel. Die gaat naar Renzo en Louis. Hé. Van die school in Vegel. Ja, uh, Renzo en Lucas. Uh, Lucas, dat vonden we echt een geboren verteller. Ja. Die al van smakelijke details... Of het verlaten schoolgebouw. Hij gebruikt, ja. ja precies, wat we net gehoord hebben, hij ook ja. verschillende verteltechnieken, weet je, van de spanning een beetje vooruit, van dit gaat, er gaat nu iets engs gebeuren. Het was, uh, nee, dat was een bijzonder talent vindt, uh, van de jury. Zo zijn we heel tevreden mee. En Renzo... Ja. Hij heeft nog heel lang meegedaan voor de eerste plaats. Dat vonden we echt een ontroerend en mooi verhaal. En hij vertelde het ook op zo'n toon waar toch dat verdriet in zit. van dat hij ze allemaal moet missen. Ik denk dat ze allemaal heel trots zal zijn. Dus uh, groot succes voor de Kuimelaar, zou ik zeggen. Ja, dat is dus. Uh, dat zijn, en, en ze krijgen dus. Uh, ze krijgen dus zijn, uh, de gedeelde tweede prijs. dat wordt dan uh, 50 euro per persoon. mogen ze uitzoeken in de VPRO-winkel. DVD's en films. Ik heb er zelfs wel eens uh, uh, kindert shirts gezien. Hele mooie t-shirts. Er dus, uh, is van alles. Nou, Renzo en Lucas, uh, van, van harte gefeliciteerd. Dan gaan we nu naar de eerste prijs. Ja. Hallo, Gerrit? De eerste prijs is voor de... de hoe heet het al? De verdwijning, de, de, de hey. verdwijning van Marouche Schoonheim. Ja. Ja. De jury vond het heel grappig, ja. Vond het een origineel plot vol onverwachte wendingen. En de schrijft is echt een, een hartstikke leuke fantasie, want er wordt voor alles bijgehaald. Lenige hersens, zei de jury, en uh, daar moest ze beslist meer mee gaan doen, want zij heeft nu in ieder geval voor 100 euro uh, gewonnen, ze mag ze shoppen in de VPRO-winkel. Nou. Mooi. En, en, en, en alle winnaars, dus uh, zowel Marloes als uh, Lucas Renzo... die krijgen uh, nog uh, mail van ons waarin wordt uitgelegd hoe dat gaat gebeuren, hè? Ja. Om, en, en de notaris moet het ook wel even bevestigen. Ja, natuurlijk. Het komt, komt allemaal wel goed. <laughs> ja. Maar het is allemaal kantje, kantje, want, want uh, het laatste dat het pa is zoekt... dat vonden we ook een prachtig verhaal. En, ja. Nou ja, we waren echt tevreden over het niveau. Ja. Dus het zou heel goed kunnen dat een van de komende uitzendingen... nog uh, even andere verhalen nog wel te horen is, hè? Jazeker, van, want het was een, een, een soort hoorspel over het leven van Marconi. En dat is natuurlijk voor Stu Itzen ook een prachtig, uh, een prachtig werkje. Ik denk dat we dat binnenkort ook wel kunnen laten horen. Hm. We hadden ook nog Zelfstandigen zonder Poen. Dat was een heel bitter verhaal van, van, een, van een zelfstandige Zo ZZP'er... die echt aan de rand van de afgrond zit. Nee, dat, dat waren echt. Uh, dat, dat waren goede verhalen. Ja. Zeg, dit is voor herhaling vatbaar wellicht? Hé? Uh, nou, Dacht je dus, wel. Hé, hey, niet hoor. ik oh, nee. hey, misschien... die wat wordt hij wat... Dan gaan we wat taxis en de juryleden beginnen allemaal... laat te van elkaar afscheid te nemen en te zoenen. Hey, Gerrit, Gerrit. Ja? Dank daar, het wordt er vast een latertje. Hè? Dat uh, Ja, we wel. hebben... Fijne fijn, fijn, fijn, fijn tijd dan nog, fijne avond dan nog. En uh, we hebben een uitsmeter nog. Nou, Nog een uitsmijter, ja. Vanuit Porkies Place... Tot ziens. Bedankt Gerrit en de hele jury, de veertienkoppige jury. Hier komt een heel freaky, romantisch sprookje, ingezonden door Rebecca Raatsen. Goed voor een eervolle vermelding. Het verhaal is getiteld Organisatie Anti-Romeo. Organisatie Anti-Romeo Op een dag, een goede dag, loop ik fluitend over de sportlaan. Ja, vandaag is goed. Vlindertjes, vogeltjes, zonnetjes, wolkjes en een hond die ligt de zon in iemands voortuin. Op deze dag ga ik eindelijk profiteren van mijn baantje als postbode. Ik verlaat mijn vaste route en loop naar het huis van mijn schatje... ...mijn duifje, mijn engeltje, mijn, enfin, mijn potentiële levenspartner. Ik heb hier een brief, een ras-echte liefdesbrief. Weg computer, weg standaard gedichtjes op internet. Die zijn allemaal romantisch van buiten en ledig van binnen. Ik? Ik heb een vel papier gepakt. En niet zomaar één. Een. een mooi, wit, met bloemetjes omlijnd vel papier... Ik heb er met een echte parkerpen opgeschreven, die ik in een verlaten laad terugvond. Ik heb helaas wel een vlekje gemaakt, maar met een beetje fantasie kan dat een traan van geluk zijn. Ja toch? Ik bedoel, de tranen staan me nabij als ik denk aan haar. Mijn vosje, mijn hondenponnetje, mijn godinnetje, mijn, enfin, mijn aanstaande bruid. Ik heb er, na het schrijven, wat aftershave op gedruppeld. Weet ze meteen hoe lekker Ik ruik. En toen heb ik er wat gedroogde bloemetjes bij gedaan. En toen heb ik het in een kaart gestopt met zo'n muziekje erin. Geen happy birthday of jingle bells, maar my love, oh my love, oh my dearest, dearest love... van een zoetsappige jammerband waarvan ik de naam vergeten ben. Die kaart heeft ook nog lichtgevende hartjes. Als ze nu niet voor mij valt, mijn popje, mijn liefje, mijn regenboogje, mijn prinsesje... mijn, enfin, mijn toekomstige huisvrouw... dan mag ik door een robothond worden gebeten bij het bezorgen van deze brief... Op datzelfde moment gloeien de oogjes van de zonnende hond felrood op Hij komt overeind, de tong uit de bek En knast en piept terwijl hij zich uittrekt en geelt Dan ziet hij mij en er begint iets in zijn hoofd te piepen De oortjes draaien zoemend rond Dan stormt hij op me af Ik probeer weg te rennen, maar hij heeft mijn broek vast Ik ontmoet de harde, kille straatstenen Oh, de vernedering, de pijn. Hij heeft de brief die in mijn achterzak zat gevonden... en begint hem roestig piepend en mechanisch grommend te verscheuren. Au, mijn hart, mijn arme, arme hart. Ik kijk naar de hond en hij kijkt terug. Zijn rode ogen flikkeren als fietsdynamo's. Dan begint er een stem te spreken. Gegroet, Romeo, Casanova, Don Juan of Don Quixote... Ik ben Cupidet 3.1001 van de organisatie Ante Romeo. Bij deze deel ik u mede dat dit de laatste waarschuwing is die u krijgt. Bij de volgende brief met als bestemming uw geliefde wordt u door onze speciale eenheden verwijderd. Met de groeten van uw ex, haar vriend, uw schoonmoeder en de rest van de gemeenschap. De hond draait zich om, loopt hout terug naar zijn gezonnetje en gaat liggen. Zijn oogleden schuiven over zijn blikkerende rode ogen. En alles is stil. Teleurstelling. oh de teleurstelling. Gebroken lig ik op de straatstenen in mijn nette postbodenpakje. Het spijt me, mijn kippetje, mijn moeder de vrouw. Mijn honingkoekje. Mijn, enfin, mijn verloren liefde. Organisatie... Anti-Romeo, in zijn Rebecca Raatsen. Um, ja, einde studio Itzada. Straks in bureau Buitenland. Jongeren wachten niet meer op Europa om gered te worden. Ze verzinnen zelf van alles. Bureau Buitenland gaat straks langs bij zeven. Oh nee, pardon. Om zeven uur langs bij drie geniare bedenkers. Uh, in Frankrijk, Duitsland en Italië. Blijf luisteren dus. En volgende week bij studio Itzada... De wereld volgens Itzada. Bomvol geniare denkers. Um, met een geheel eigen wereldbeeld. Tot dan. Vrienden van de radio. Het was een groot genoegen om mij dit uur onder te kunnen dompelen... in uw creatieve gave. Chapeau. En stuur gerust nog eens wat op. Want wij zijn er voor u. Het is maar dat u het weet. Tot de volgende keer. Tot It's Arda.